Gestart. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Lot Lewin met het NOS-journaal. In het Braziliaanse parlement in de hoofdstad Brasilia is Lula da Silva ingehuldigd als nieuwe president. In zijn toespraak zei Lula dat hij een verwoest land overgedragen heeft gekregen. Waar de honger is teruggekeerd en de middelen voor onderwijs, gezondheid en het behoud van bossen zijn uitgeput. Kort voor de beediging werd een mogelijke aanslag vereideld. Er werd een man aangehouden met explosieven en een mes. Hij wilde langs de route gaan staan die Lula vooraf zou afleggen. In totaal stonden daar zo'n 300.000 aanhangers. Bij de afgelopen jaarwisseling bleven volgens de politie massale ongeregeldheden uit. Toch pleiten artsen en burgemeesters vandaag voor een landelijk vuurwerkverbod. Burgemeester Halsema van Amsterdam deed een dringende oproep. En ook burgemeester en voorzitter van de veiligheidsberaad Bruls riep op tot een landelijk verbod. Zowel zij als de politievakbonden zijn van mening dat een lokaal verbod niet te handhaven is. Het aantal mensen dat met oogletsel is binnengebracht bij het oogziekenhuis in Rotterdam is in de loop van vandaag gestegen naar 24. Zeven mensen zijn geopereerd, veel meer dan in voorgaande jaren. De meeste slachtoffers zijn geraakt door siervuurwerk. In Oostenrijk is een Nederlandse vrouw overleden bij een ski-ongeluk. Dat gebeurde op de Hintertuxer Gletscher in Tirol. De vrouw van 28 kwam op een steile piste ten val, brak door een vangnet en viel over de rand van de piste. Een vriendin van de vrouw viel op dezelfde plaats en raakte zwaar gewond. Een half uur later gebeurde hetzelfde met een Duitse vrouw. Ook zij raakte zwaar gewond. De politie onderzoekt waarom de drie skiers op diezelfde plek ten val kwamen. Mogelijk is de sneeuw op de plek van het ongeluk bevroren... En spekglad geworden. Het weer. Vanavond gaat het vanuit het zuiden... op steeds meer plaatsen regenen. Het koelt af naar 9 tot 11 graden. Morgenochtend is het overwegend grijs en regenachtig. Later trekt die regen grotendeels weg... en is er af en toe ruimte voor de zon... bij 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1523 op 1 januari 2023. We gaan lekker verder met Nieuw Age muziek. Nieuwe Nieuw Age muziek die ik vergeten ben om volgend jaar te draaien of te downloaden zelfs. En, maar tijdens het opruimen kwam ik het allemaal weer tegen. Het is allemaal te veel om op te noemen. Dus ik zou zeggen: kijk even op de website peacefulradio.info en daar vind je de playlist en dit programma wat je terug kan luisteren. Wat wel even... Uh, vernoemenswaardig is... is natuurlijk de oudjes. En dat uh, hebben we over Enigma. The Cross of Changed. En... Uh eens even kijken wie komt er nog maar. Medwin Al met twee albums. Nazca of the Land of the Inkas. En eens even kijken. Neptune, the God of the Oceans. De twee albums uit die tijd. De laatste twee zijn Environment. Nou, nummer één van uh, Koma. Ocean Tambura van anu Anugama. Anugama is zo en op de grond hoor je... Op de achtergrond hoor je Goomer Edwin Evans met Music for Friends of the Earth. Prachtige titel. Heel veel luisterplezier bij dit programma 1523 van Peaceful Radio.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 To Peaceful Radio, and please visit my website, ByronMetcalf.com.